7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Drukke ochtendspits door dichte mist, Terreurverdachte in New York opgepakt... en Kruif beticht van racisme tegen Edgar Davids. Het verkeer heeft in bijna het hele land last van de mist. Op de snelwegen stond even voor Zevenen al meer dan 100 kilometer file... en dat is meer dan normaal op maandagmorgen. Het verkeer moet zijn snelheid aanpassen en de spitsstroken zijn bijna overal dicht... Het KNMI waarschuwt in vrijwel het hele land voor dichte tot zeer dichte mist. Lokaal kan het zicht afnemen tot minder dan 50 meter. Alleen het zuiden van Limburg blijft gespaard. Het noorden heeft er het meeste last van. In het oosten kunnen bruggen en viaducten glad zijn... omdat de mist daar op sommige plekken is aangevroren. Ook het vliegverkeer heeft last van de mist. Schiphol waarschuwt reizigers rekening te houden met vertragingen. Het KNMI denkt dat de mist nog zeker tot morgen aanhoudt.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 Volgens Bloomberg had de verdachte tenminste één zelfgemaakte staafbom in bezit. Wordt onder meer aangeklaagd voor wapenbezit en samenzwering. De Burmeese oppositielijster Aung San Suu Kyi is verkiesbaar bij de komende tussentijdse verkiezingen. Dat heeft de medewerker van haar partij gezegd. In die verkiezingen gaat het om 48 zetels in het parlement. Bij de eerste vrije verkiezingen in Burma in 1990 won de NLD van Suu Kyi 80 procent van de zetels.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 Dat hebben medewerkers van het lokale mortuarium gezegd... tegen de Arabische zender Al Jazeera. De Egyptische politie en het leger bestormden gisteren het Tahrirplein, waar duizenden betogers demonstreren tegen het uitblijven van hervormingen. De betogers werden verjaagd met traangas. Ook werden hun tenten in brand gestoken... om te voorkomen dat ze zouden overnachten op het plein. De betogers eisen dat het leger de macht overdraagt aan het volk. Het leger is aan de macht sinds de afzetting van president Mubarak in februari...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 Voorzitter Steven ten Haven van de Raad van Commissarissen... bevestigde in het programma dat Kruijf die uitlating heeft gedaan. Op de ledenraad van Ajax was al duidelijk geworden... dat de vertrouwensbreuk binnen de Raad van Commissarissen definitief is. Cruijff wil niet verder met de overige leden. Die houden vast aan de benoeming van Louis van Gaal als algemeen directeur. Op de aandeelhoudersvergadering van 12 december... moet een besluit over de kwestie worden genomen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land, behalve in Zuid-Limburg... komt plaatselijk dichter tot zeer dichte mist voor. En vanwege de mist zijn de meeste spitstroken afgesloten. Ook vanwege de mist is het al erg druk op de weg. In totaal 165 kilometer. Vooral de richting Amsterdam zijn de dagelijkse files op de A4, A7... en de A9 behoorlijk lang. Gemiddeld 10 tot 12 kilometer. Op de A50, arnhem richting Arnhem... is het ook wat drukker dan normaal vanwege de dichte mist. En op de A7 27, Breda naar Utrecht staat een opvallende file eh, bij Breda Noord. Dat is vanuit Utrecht naar Breda. Er staat 6 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert bij Breda Noord de rechte rijstrook. Sokken. Badschuim. Chocola. Geef eens iets origineels cadeau deze feestdagen. Met 4 verras je vrienden en familie. Een proefabonnement van 12 weken kost maar 15 euro.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 Wel zo handig. Zo maakt Volvo het verschil tussen iemand te laat zien en op tijd opmerken. Geef Elsevier cadeau. Kijk op vier.nl/cadeau. Hé, hey, dat online boekhouden gaat nu wel heel snel. Ja, dat is supersnel werk in de cloud. Uh.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. In Spanje heeft de regerende Socialistische Partij... van premier Zapatero er genadeloos van langs gekregen... bij de verkiezingen. Straks een verslag van onze correspondent. Wij gaan eerst naar het Tagierplein in Egypte. Want dat was gisteravond en afgelopen nacht... weer het toneel van demonstraties en geweld. poging om het plein te ontruimen vielen volgens artsen tenminste 13 doden. Een verslaggever van Al Jazeera zag hoe de demonstranten het plein opnieuw probeerden te bereiken en ze beschrijft hoe de politie op dat moment ingrijpt met filtraangas. As they're moving back in, the police are also moving back in. They're rate. beating them as they're approaching the de main the main square which you can see now the in fact is pretty much on fire because the tents that were Demonstranten werden ook geslagen en er zijn op veel plaatsen brandjes. U hoorde dat omdat de politie alle tenten op het plein in brand heeft gestoken. We praten met de Nederlander Job Arts. Hij woont daar vlakbij, vlakbij het plein. Hij werkt aan een project in Egypte voor beroepsonderwijs. Meneer Arts, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe heeft u het... Hoe heeft u pardon, de afgelopen nacht beleefd? Ja, voor mij is dat uh, natuurlijk uh, rustig. Want mijn straat, is, uh, waar ik woon, is uh, ja, ongeveer 500 meter afstand van het Maar je hoort wel continu het aan, af- en aanrijden van, van politie. En, en, uh, ja. en hoe ziet het plein er nu uit? Uh, ja, ik ben er net even geweest. Ik sta er ongeveer op 100 meter afstand van. Uh, tenten zijn weer terug. Uh, op het plein, de demonstranten ook... Er is geen uh, politie zichtbaar op dit moment, geen politietroepen. Uh, maar heel veel mensen zijn heel erg boos. en Met name omdat uh, het leger wat eerst een soort intermediair opereerde... nu uh, achter die politietroepen uh, staat en, en ja, die, die neutrale rol weg is. Dus men is en tegen de, de, hè, het uitblijven van een duidelijke datum voor overdracht van... van uh, de macht vanuit het leger naar de regering. Maar ook in toenemende mate boos. Omdat uh, de, de, het leger zijn onpartijdigheid verkiest. Ja. Vanwege die boosheid wordt er dan ook gedemonstreerd... en ook gevocht in andere ja. delen van de straat? Ja, ik heb zelf uh, gisteravond... reed uh, ik in Dokkie, wat toch uh, ongeveer kilometer afstand is... Uh, uh, he, kwam ik in mijn taxi tussen, uh, in gevechten terecht... tussen de politie enerzijds en demonstranten de anderzijds. Waarbij dus uh, inderdaad... Uh, Traaggas werd geschoten, en, en, en flessen en stenen werden heen en weer gegooid. Nou uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk uh, dat zijn zware gevechten. Ja. En u zegt de mensen zijn boos. Ik kan me ook voorstellen dat ze het dat ze zat zijn. Dat ze, ze hebben zo, zo lang zich verzet en uiteindelijk wat bereikt En nu ja, lijkt het dan toch weer ja. de verkeerde kant op te gaan. Mensen snakken natuurlijk ja, dat, naar rust, kan ik me voorstellen. Ja, dat, is, uh, denk ik, uh, dat zijn twee geluiden die je hoort hier. Enerzijds uh, de. de het einde van de junta en, en een duidelijke definiëring van de rol van de leger in de, nieuwe, in de nieuwe regering. Volgende week hebben we verkiezingen. Maar wanneer komt er nou een uh, regering? Wanneer komen de pre presidentsverkiezingen? Dat is nog steeds niet duidelijk. Nou, je bent een jaar verder. En dat zal natuurlijk wel, uh, dat zal natuurlijk wel, wel duidelijk kunnen zijn. Dus dat is enerzijds uh, de boosheid. Anderzijds zijn er natuurlijk mensen die zeggen van ja, we hebben nu genoeg chaos en ellende gekend. En elke uh, demonstratie op de agrier, dat dat betekent dat er minder toeristen naar dit land komen. En dat betekent minder inkomsten. Uh, volgens een, een inschatting van het IMF is er een uh, economische retractie geweest van 7%. Nou, dat is een, uh, uh, in het voorjaar. Dus dat is een enorme klap voor die economie. Met zijn, ja, het gaat heel slecht in dit land. Ja. En, en hoe merkt u het in de stad? Uh, is het bijvoorbeeld heel erg onveilig om daar, om daar nog rond te lopen? Nee, natuurlijk niet. Voor, voor, ik ben natuurlijk een buitenstander. En, en uh, wat ik wel merk, als ik uh, rondloop op de Tahrir Square, dan, dan, dan zijn er enorm Beboede discussies. Mensen zijn ontzettend boos. Dat was ook gisteren in de metro onder de Tachier Square... waar dus de mensen samenkwamen... in verband met die aanvallen van traangas. En ja, er is enorm veel emotie. Ook over discussie, over strategie. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het aanpakken? Gaan we terug? Gaan we niet terug? Ja. Ja. Maar het geweld richt zich tegen de politie, tegen de ordentroepen? Ja, precies. Dat is geen geweld tegen, tegen buitenlanders. Zelf heb ik bij... Op, ik werk je al, ...sinds drie jaar voor 50% van mijn tijd. Ik heb mij nooit uh, onveilig gevoeld. Nee. Meneer Aert, hartelijk dank voor uw verhaal. Job Arts, sprakend wij. Hij woont in Cairo, vlakbij het Tahirplein. Na acht uur spreken we daarover door met Bertus Hendricks. Ook hij is in Cairo, in Egypte. Dan door naar de Spaanse verkiezingen. Die leiden tot een historisch verlies van de regerende socialistische partij... van premier Zapatero. Zijn land is het vierde oprij in Zuid-Europa... dat als gevolg van de economische crisis het veld moest ruimen. Correspondent Rob Soutberg ging sfeerproeven... bij de grote verliezer van de verkiezingen, de Spaanse socialistische partij. Het feest van de een is het verlies van de ander. Terwijl, en dat is hier eigenlijk helemaal niet zo heel ver vandaan... de conservatieven in hun bolwerk in Calle Genoa... hun overwinning vieren hebben een taxi gepakt. En dan is het zeven minuten verderop. kom je in Calle Ferras terecht. Maar de zetel is van de socialisten. Eén man met een vlag. De enige man hier met een vlag staat hier voor de deur. Hij wordt door iedereen geïnterviewd... Ik had wel wat meer mensen verwacht. Ik ben de enige hier met een vlag. Maar ja, los daarvan, er staan maar een paar mensen en je zou toch meer verwachten bij algemene verkiezingen. Waarom zijn de socialisten nou zoveel achteruit gegaan? Gelukkig heeft Zapatero zichzelf niet gepresenteerd voor deze verkiezingen. Ik denk dat hij deze verkiezingen heeft verloren en niet zijn opvolger. Het is grote fout is dus geweest dat hij de afgelopen jaren de dingen niet bij zijn naam heeft genoemd, de crisis te laat heeft ingezien. En daarom ja, staan we zoals we hier staan en hebben het verloren. Ja. Ja, dat zegt deze Carlos. Prachtig man, met een mooi shalom, grijs baardje. <laughs> pet op zijn hoofd en dus de enige hier met een rode vlag van de socialisten. We zijn inmiddels binnengekomen bij de zetel van de socialisten, waar we inmiddels over de woordvoerders van de socialistische partij horen die het verlies van zijn partij erkent. wacht dus hier ook op. De lijsttrekker van de socialisten Rubel Caba, die hier zijn verlies zal erkennen. Er is Coca-Cola, er is Fanta, er zijn ijsblokjes, er is tortilla. Ja, de sfeer is natuurlijk alles behalve uitgelaten. Eén fundamentalmente ha sido la crisis económica que se está de la Unión Europea. verklaring zie waarom het allemaal zo mis is gegaan. Dan is dat de economische crisis. De economische crisis, die wel beschouwd natuurlijk middels vier landen in Zuid-Europa de duw heeft gegeven om tot een regeringswissel te komen. Dat is nu ook hier gebeurd in Spanje. De economische crisis, dat is mijn verklaring waarom we zo'n enorm verlies hebben geleden als socialisten. Subir tipos de interés de van de deuda publica de los estados. Nu de zaal is leeggelopen, staan hier buiten toch een paar mensen... die de naam van de kandidaat van de socialisten scanderen hier op straat. Ik had een beetje verlies verwacht, maar niet zo erg. En eigenlijk ben ik nog steeds op zoek naar een verklaring... waarom we zo onderuit zijn gegaan. En hier komt weer een auto voorbij met toeterende aanhangers... Van de Partido Popular, de conservatieven die gewonnen hebben. De verkiezingsavond is voorbij. Bijna 1 op de 10 sporters stapt na de wedstrijd met te veel drank op in de auto. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar de AWB, Mark Robin Visser. Ja, het is, uh, het is al vroeg, uh, vroeg dag, ook bij de AWB natuurlijk. Ik ben beland in een prachtige kantoortuin met groene, groene planten. Luister maar, heel groot zijn ze ook. En uh, hier in deze, uh, op deze verdieping vinden wij in totaal zeven spreekcellen. Ik noemde ze vanochtend al heel onbeleefd hokjes. Maar meneer Arnoud Broekhuis corrigeerde mij onmiddellijk. Wij noemen het studio's. Het zijn echt studio's. Het zijn het zijn professionele studio's. Professionele studio's, speciaal voor de publieke zenders. En het grappige is dat ieder hokje, want ik noem het toch maar even een hokje... want het ziet eruit als een soort grote telefooncel, heeft, ook, is, heeft zijn eigen station. Ja, ieder, uh, iedere studio heeft zijn eigen station van Radio 1, 2 en 3. Ja. En onze uh, lezers die lezen daar uh, ja, ieder half uur en in de spits zelfs ieder kwartier de files. Ik kijk nu naar het studiootje van uh, het Radio 1-journaal. Daar zit al helemaal klaar met een koptelefoon op zijn hoofd. Kijkt hij wij nu lachend aan. John Saroka met de verkeersinformatie. Ja, inderdaad. In het hele land, behalve in Zuid-Limburg, daar komt plaatselijk het dichte tot zeer dichte mist voor. En vanwege de mist zijn de meeste spitsroken afgesloten. Nou, vanwege de mist is het ook al erg druk op dit moment, 240 kilometer file. En vooral op de wegen richting Amsterdam, daar zijn de dagelijkse files een stuk langer op de A4, de A7 en op de A9. Daar rijdt het gemiddeld langzaam over 10 tot 12 kilometer. En dat geldt ook voor de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen Afrit Marklo en Badmen. En verder nog één opvallende file door een vrachtwagen met pech op de A27... vanuit Utrecht naar Breda. Die staat bij Breda Noord. Daar staat inmiddels 7 kilometer. En bij Breda Noord is de rechterrijst ook afgesloten. Goed, dat was... Uh... Dat was de verkeersinformatie, dat heeft u weer goed gelezen. Zet u nou ook een speciale toon op uh, als het slecht weer is? Uh, nou, ja, uh, nou ja, nee, niet echt. Ik uh, hou gewoon mijn eigen stem eigenlijk. Dus uh, Nee, wat dat betreft uh, doe ik gewoon mijn werk. Dus. Ik zou zeggen, kom er even uit, want het is een beetje benauwd. Het is een heel klein, uh, klein hokje, hè? Uh, Luisteraars, dit is een unieke kans. We spreken met John Hoka. Als u altijd al iets van hem had willen weten... dan kunt u dat nu uh, via Twitter of uh, e-mail aan ons doorgeven. Vertelt u dat? Uh, wat vertelt u op feestjes uh, als u vertelt uh, dat u de nieuws, uh, een verkeerslezer bent? Wat wordt nou, er dan zoal aan u gevraagd? Ik niet echt mee te kopen hoor, nee. dus wat dat betreft ben ik wel heel bescheiden. Maar u bent wel een beroemde uh, radiopersoonlijkheid. Ja, maar gelukkig is het geen tv, dus wat, wat dat betreft ja. scheelt het wel hoor. <laughs> Alleen als ik mijn naam noem, dan, dan zeggen ze wel eens van, hé, hey, die naam ja. komt me heel bekend voor. Hoe word je nou verkeersinformatielezer? Nou ja, ik zit hier natuurlijk heel wat jaartjes natuurlijk wat dat betreft. En ik heb de hele ontwikkeling meegemaakt. Dus uh, ik ben eigenlijk automatisch ingerold. En wat nou, waar betreft... bent u dan begonnen, als ik vragen mag? Uh, ik ben op een verkoopafdeling begonnen. Bij Van de, de ANWB? Ja. ja. En uh, na, na, toen ben ik na zes jaar ben ik, uh, zeg maar op deze afdeling uh, ja. binnengekomen. En ja, zo is het geromen eigenlijk. Laten we even naar uw bureau lopen. Want ik wil toch eigenlijk wel weten hoe u nou eigenlijk aan al die informatie komt. Ja. Toen ik hier binnenkwam, ik had eigenlijk verwacht dat ik hele grote schermen zou zien met allemaal snelwegen erop en zo. Ja. Maar die, die zijn hier niet. Nee, nee, die, die zijn hier niet inderdaad. Uh, dat klopt. Maar wij hebben uh, alles, we zijn dus aangesloten op, uh, op een database van het verkeerscentrum Nederland. Ja. En daar krijgen we ook alle files door en informatie door. En dat wordt ook aangevuld met informatie van onze wegenwachters. Laten we eens even kijken, want dit is uw bureau. Ik zie dat u hier... Ach, wat grappig. U heeft hier een wegenatlas van 2005 liggen. Ja, nee. Die gebruiken meer niet. Je hebt nog geen actuele informatie uithalen. Waarom ligt die hier? Wat moet u daarmee? Nou, dit is eigenlijk een oud boek. Het heeft de emotionele waarde. Sorry? heeft het emotionele waarde. Ja, ja. be We bewaren hem wel, inderdaad, ja. Goed, Goed luisteraars Johnson Hokker haalt niet zijn informatie uit een gidsje van 2005, nee. maar. Nou, dit is bijvoorbeeld het systeem van de Rijkswaterstaat. Dat noemen we Traffic Viewer. En hier kunnen wij dus ook de, de fileinformatie dus op zien. Hier worden alle wegen gedetecteerd. Dan kunnen we zien van waar het langzaam rijdt. Dus recht. dit is van Rijkswaterstaat. Daarnaast hebben jullie natuurlijk wegenwachters rondrijden. Ja, ja Dat is eigenlijk een systeem. Wat het, het, het, het, hier werkt deze niet. Dan kan René Passet misschien wat meer laten zien? René Passet is hier ook gewoon. Ze zitten hier allemaal. Steek ze hand op. Dus u bent René Passet. <lacht> ja, ik kan ben... eigenlijk eens zien. Da luisteraars, René Passet zit gewoon in vrije tijdskleding. Met een groen, beetje onduidelijk t-shirt aan. Ja, dat is een mooie verhaal. Goeie Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, ik kan ook een tuinpak aandoen. Ik, ik zie het. er gewoon heel erg netjes uit. Ik doe dat gewoon toch voor de vorm. Ja, heel ik ben Maar van. u wist toch wel dat ik kwam? Ja. Oh. <laughs> Vertel, wat heeft u hier nog? De wegenwacht. Ja. Nou ja, dat, die, die jongens die zijn vandaag goud waard. Ja. Uh, dat, dat zijn ze altijd. Die zijn ook. op de weg? Ze zijn op de weg. En we kunnen via dit systeem zien. Je ziet een landkaart met uh, allerlei blokjes en rondjes. Nou, ieder blokje is een wegenwachter. En de kleur zegt wat over de status. Ja. En de gele wegenwachter zijn voor ons interessant, want dat zijn de jongens die onderweg zijn naar een pechgeval. Je ziet ja. ook een rood balkje gaat nu naar een stipje. Nou, zo'n ja. stipje is een auto met pech. Maar wat ik nou zo graag zou willen weten als ik u was, is welke wegenwachter in een file staat. Ja, dat kunnen we niet zien. Ja. Nee, maar de files zijn voor ons minder interessant, want die zien we al. Maar daar ben ik hiervoor gekomen hoor. Voor de mist, toch? Voor de files. <laughs> Maar... Zeg, weet u wat? Ik stel voor dat we straks nog even verder praten. En dan wil ik ook van u weten, want er zijn hier zeven spreekhokjes, heb ik al verteld. Zeven stations bedienen jullie hier. Hoe het kan dat jullie allemaal dezelfde files lezen. Want dat moet je natuurlijk wel met elkaar afspreken. Ja, ja. Want je moet keuzes maken, toch? Ja, dat kan Zeker nu het zo druk is. Precies, ja, want er zijn er nu al uh, nou, bijna zeventig, zie ik. Dan kunnen we niet allemaal gaan lezen, want dan komen we aan het Radio 1-journaal niet meer toe. Daarom. Ja, dus wij maken inderdaad hier de selectie en dan lezen we allemaal uh, hetzelfde. Daarover uh, straks meer. En uh, Marcel en Lara, als er vragen zijn voor René Passet of uh, John Zahoka... dan, uh, dan horen we ze wel, hè? Juist. Geven we ze aan je door, Mark Robby Visser, bij de AWB vanochtend. U hoort veel verkeersinformatie natuurlijk ook vanwege de mist. U kunt dat kwijt trouwens op Twitter. Uh, onze naam daar, NOS Radio 1. Voor sporters komt er een speciale Bobcampagne. campagne De campagne richt zich op sporters die drinken en rijden na de wedstrijd. Posters en acties in kantines van voetbal, korfbal, tennis, hockeyclubs... moeten de drinkers van de drank afhouden. Colette van nu polst de voetballers bij Hercules en Sporting in Utrecht voor over die campagne. Het is voor het eerst dat de bobcampagne zich speciaal op sporters richt. De campagne bestaat al sinds 2000. Toen waren er nog 200 dodelijke slachtoffers in het verkeer waarbij een bestuurder gedronken had. Negen jaar later waren dat 92, dus meer dan de helft minder dodelijke slachtoffers. Ook het aantal slachtoffers dat in het ziekenhuis kwam daalde van 3200 naar 2200 in 2009. Een koude, mistige zondag in Utrecht. Maar er wordt gevoetbald en goed gevoetbald ook. Hercules speelt tegen blauw-wit. En wint met 4-0. Sporting het gooien eindigt in 1-0 vanmiddag. En dat wordt gevierd met bier in de kleedkamer. Hey! <laughs> Gefeliciteerd. Hoe gaan jullie het vieren? Nou, op bier. Doet u Wat u aan het drinken bent? Uh, ik drink uh, cola, want ik moet nog rijden. Waar is het glas dan? Want ik zie alleen ja, maar bierglazen. Ik bier heb een blikje even naar mijn nichtje doorgeschoven. Ik denk van, dan kan zij het drinken. <laughs> u bent van de radio. Ik denk 4-0. Dan moet ik gevierd worden. Ja, ik denk het ook, ja. Weet bent u niet van Hercules? Nou, wij komen naar onze neefje kijken. Dat zijn aan het eerste in de kool. Dus, uh, en die, die zei gisteravond tegen ons... als jullie komen kijken, dan hou ik de nul. Dat heeft hij gedaan... Dus wij hebben als familie nu nieuw feestje. Ik kom eerlijk gezegd voor iets anders. Oh. Er, komt, er is een nieuwe bobcampagne. die begint in januari. Ja. Omdat 82% van de mensen die uit de sportkantine komt, drinkt niet te veel als die in de auto stapt. Maar die laatste 18% die willen ze ook nog even duidelijk maken dat je echt zonder drank op achter het stuur moet. Helemaal zonder. Ja, lijkt me een goed plan. Maar ik drink één biertje en dan ga ik naar huis toe. Mag dat? Ze zeggen dat als je er eenmaal één op hebt, dat het moeilijker wordt om die tweede af te slaan. Soms wel, maar als je moet rijden, nee. Maar ze moeten eigenlijk gewoon het hele alcohol ver, verbieden in, uh, in het uh, verkeer. Non-alcohol. Helemaal niks. En dan weet iedereen waar ze toe zijn. Want anders kan je toch denken. Ah, het kan ik mag er wel één en, uh, en misschien nog een halve erbij en dan, dan is het goed. Helemaal verbieden. Wat wordt hier nou voor mijn neus gezet? Dat, dat is mijn een uh, biertje nog. Ja, ik weet het. Het is verleidelijk, maar het is echt de laatste. Uh, jawel. Nee, nee. Echt. Echt de laatste. Colette van Hune was dat bij Heracles, Hercules en uh, Sporting Utrecht. Vijf voor half acht. U luistert uit NOS Radio 1 Journaal. Het zuiden van Libië is weer een kopstuk van het vroege regime van Gaddafi opgepakt. Het gaat om de chef van de veiligheidsdienst, Abdullah Zanussi. Maakt een woordvoerder van de libische interimregering gisteravond bekend. Een dag eerder was Gaddafi's zoon Saif al opgepakt, volgens de libische autoriteiten krijgt hij op dit moment de nodige bescherming. Saif is de Libische interimregering zal de aanklagen van het internationaal strafhof Ocampo ontvangen. Dat is de woordvoerder. Eerder maakte de overgangsraad al bekend dat ze hem niet zullen uitleveren. Maar dat ze hem in eigen land willen berechten. We hadden het erover met correspondent Sander van Horen. Sander, wordt er echt nu goed gericht gezo gezocht? Of is toeval dat deze twee kopstukken zijn gepakt? Nee hoor, dat is uh, geen toeval. Er wordt echt jacht op gemaakt. Ga maar naar. Er waren drie mensen die uh, door het internationaal strafhof. Waren aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Mohammed Gaddafi, de baas, nou, die is nu dood. Uh, zijn zoon, Sefal Gaddafi, die is uh, gearresteerd. En deze man, die stond ook heel nadrukkelijk op het verlanglijstje. niet alleen dus van het strafhof, maar van de Libiërs. En ja, die Libiërs die krijgen het land steeds meer natuurlijk in handen, krijgen er steeds meer greep op. Dus dat er iemand uiteindelijk opgepakt wordt, het was een kwestie van tijd. Wat is er bekend over die, die laatste arrestatie van die chef van de veiligheidsdienst, Zenoussi? Nou, dat hij uh, over de man zelf is, is, is eigenlijk helemaal niet zo heel veel bekend. Dat we zeggen, er is heel veel over bekend. Hij was niet vaak in de publiciteit, uh, maar over zijn, zijn, zijn daden is des te meer bekend. En nogmaals, daarom was hij aangeklaagd voor het uh, internationaal strafhof. Omdat hij uh, de, het gezicht was, de uitvoerder van het, het Britse bewind van uh, Gaddafi... Uh, zou verantwoordelijk zijn voor heel veel van de martelingen bijvoorbeeld. Is in Frankrijk ook al eens veroordeeld voor zijn aandeel in een uh, aanslag op een vliegtuig... in. Uh, in, boven Niger, dus echt een, een, een zware jongen. En dat maakt zijn arrestatie nu ook zo interessant. Kijk, Sefal Islam was natuurlijk heel belangrijk omdat hij de zoon was van Gaddafi. Maar deze man, die heeft echt meegewerkt aan het bewind, aan het terreurbewind van Gaddafi. En de hoop is dus ook dat hij heel veel kan vertellen hoe dat in zijn werk ging. Wat er nou precies gebeurde in al die jaren dat Gaddafi aan de, aan de macht was. Willen ze hem in Den Haag bij het internationaal strafhof ook graag hebben? Uh, ja, nogmaals, er is een, een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen hem. Hij is aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid. Dus als die aanklager uh, van het strafhof aankomt in uh, Tripoli... Ja, dan zal er dus niet alleen over Seed Gaddafi gepraat worden... maar heel nadrukkelijk ook over deze man. Maar ook hier zijn de Libiërs heel duidelijk. Uh, ze zeggen, wij kunnen ook hem zelf berechten. Wij doen dat graag en zo zal het ook gebeuren. Een zware discussie dus, die uh, het strafhof moet gaan aangaan met de overgangsraad, met de tijdelijke regering in Tripoli. Hey en Sander, we hebben rond de arrestatie van Seval Islam uh, wat beelden gezien, onder andere uh, foto's. Uh, ligt op ja. een bed met zijn hand in het verband. Z zijn er al meer beelden van zijn arrestatie? Nee, daar, daar komen steeds meer beelden van naar buiten. Nog altijd niet een, een soort van officiële presentatie aan het Libische volk, wat je misschien zou verwachten, hè, dat zo'n dat iemand toch voor de nationale televisie in beeld gebracht wordt... om het daadwerkelijke bewijs te leveren. We hebben hem Hier is hij. kijken naar. Nee, dat is er nog niet. Er komen wel steeds meer beelden naar buiten. En dat verwacht ik ook dat dat met deze meneer Senoussie zou gebeuren. Want uh, van hem circuleren op dit moment alleen nog maar archiefbeelden. Oké. Okay. Correspondent Sander van Hoorn, dank je. Een idee voor iedereen die zijn pensioen wil aanvullen. U wilt laten net zo leven als nu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 Radio 1, het NOS-journaal. Lange files door dichte mist en terreurverdachten opgepakt in Amerika. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Doral Megens. Het verkeer heeft in bijna het hele land last van de mist. Op de snelwegen stond een kwartier geleden al ruim 200 kilometer file. Dat is meer dan twee keer zoveel als normaal op maandagmorgen. Het verkeer moet zijn snelheid aanpassen en de spitstroken zijn bijna overal dicht. KNMI waarschuwt voor dichte tot zeer dichte mist in vrijwel het hele land. Lokaal kan het zicht afnemen tot minder dan 50 meter. Alleen het zuiden van Limburg blijft gespaard. Noorden van het land heeft er het meeste last van. Deze man zit er middenin en hij heeft een gouden tip voor andere automobilisten. Thuis blijven. Ja. Thuis lekker op bed blijven liggen. Nee, kom wel rustig rijden en aanpassen aan het weer. Moet je een probleem zijn? In het oosten kunnen bruggen en viaducten glad zijn omdat de mist daar op sommige plekken is aangevroren en ook het vliegverkeer heeft last van de mist. Schiphol waarschuwt net als gisteren voor vertragingen. En ook vandaag worden tientallen vluchten geannuleerd, met name in het Europese verkeer. Dat staat er vast dat is nu wel geannuleerd. In New York is een man opgepakt voor het voorbereiden van bomaanslagen. De man van 27 zou aanslagen hebben willen plegen op de politie en op Amerikaanse militairen die waren teruggekeerd van missies in Irak en Afghanistan. De man is sympathisant van Al Qaeda, maar handelde alleen, zei burgemeester Bloomberg. Motivated by his own resentment of the presence of American troops in Iraq and Afghanistan, as well as inspired by Al Qaeda propaganda. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij confrontaties tussen betogers en veiligheidstroepen zeker 13 doden gevallen. Op het Tahrirplein demonstreerden duizenden betogers tegen het uitblijven van hervormingen. Ze werden verjaagd met traangas en hun tenten werden in brand gestoken.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 heeft Cruijff tegen medecommissaris Edgar Davids gezegd... dat die alleen maar in die raad zit, omdat die zwart is. Edgar die kwam net uit een vergadering... waar hij weer getergd en geïntimideerd is tot op het bot. Uh, toen kwam dit eruit. En ik kan je zeggen, wat Edgar zegt, dat is de waarheid.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie in het hele land. Behalve in Zuider-Limburg komt plaatselijk dichter tot zeer dichte mist voor. Rijdt u een zeer dichte mist dus met een zicht van minder dan 50 meter gebruikt dan uw mistlamp. En vanwege de mist zijn veel spitstroken afgesloten. En dit is dus ook erg druk. Op dit moment al 315 kilometer, dat is bijna twee keer zoveel als normaal. Uitschieters zijn vooral de wegen naar Amsterdam. Daar zijn de dagelijkse files op de A4, de A6 en de A7 en op de A9 een stuk langer dan normaal gemiddeld. 10 tot 12 kilometer. Dat geldt ook voor de A1. Hengel en Apeldoorn 11 kilometer langzaam rijden... tussen Afet, Reizen en Badmen. En nog opvallende viel op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Knoop het Hooipold en Breda-Noord 7 kilometer. Er stond een vrachtwagen met pech... maar inmiddels zijn daar alle rijstroken weer open. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke beleggingen. Zoals de Robeco Multimarket-obligatie...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 Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoort veel over de mist en de verkeersproblematiek. En u kunt ons volgen via internet via NOS.nl of via Twitter. Trouwens, als u vragen heeft over die mist of aan de ANWB... of over mistachterlichten bijvoorbeeld, kunnen wij ons voorstellen... kunt u naar Twitter. NOS Radio 1 heten we daar. Het was de internethit dit weekend in de Verenigde Staten en daarbuiten. Agenten in Californië bespuiten studenten met pepperspray. Die studenten demonstreerden uit solidariteit met Occupy Wall Street. Correspondent Wessel de Jong bekeek de beelden. Het zijn onthutsende beelden van de campus van de University of California Davis. Een groep van ongeveer 15 of 20 studenten zit op de grond... en heeft de armen in elkaar gehaakt. Agenten draaien om de demonstranten heen. Het is duidelijk dat ze niet precies weten hoe ze ze weg moeten krijgen... En opeens stapt dan een tamelijk corpulente agent naar voren. Schudt uitvoerig met een grote rode spuitbus. Bijna triomfantelijk. En begint rustig aan één kant van de rij te spuiten. Alsof hij zijn auto een nieuw kleurtje wil geven. Rood, vies rood komt er uit de bus. Ja, wat is en de studenten stikken ongeveer van ellende. These are kids, roept een omstander nog. Maar dat houdt de agent niet tegen. Integendeel, er meldt zich een tweede spuiter. Ook gestoken in een zwart uniform met zwarte helm op. Who do you serve? Who do you protect? Elf demonstranten kregen medische verzorging. Twee moesten er zelfs naar het ziekenhuis vanwege het agressieve groetje. De journalist van een lokaal station vertelt wat de verklaring was achteraf van de politie. That they had demonstrators, safe exit. exit De campuspolitie liet dus weten de pepperspray te hebben gebruikt omdat de agenten zich bedreigd voelden. Ze zouden zijn omsingeld en moesten zich met behulp van de spuitbussen een uitweg banen. Al dus de officiële verklaring. De beelden spreken diversie tegen. De agenten werden absoluut niet bedreigd en stralen duidelijk iets uit van... we zullen dat varkentje wel eens even wassen. De twee agenten zijn inmiddels op nonactief gesteld. Hun salaris wordt ingehouden gedurende het onderzoek... dat de rector van de universiteit heeft aangekondigd. De rector van UC Davis spreekt vandaag de studenten toe. De studenten vinden dat ze weg moet na het hardhandige politieoptreden. Na een persconferentie dit weekend werd ze omstuwd door een Haag zwijgende studenten. De studenten demonstreren onder andere uit solidariteit met de verjaagde demonstranten van Occupy Wall Street. Hun vaste stek in New York werd afgelopen dinsdag ontruimd. De vraag wordt deze dagen wel eens gesteld, nu een aantal tentenkamp is opgeruimd, hoe het verder moet met de protestbeweging. De politie in Davis lijkt in ieder geval dé methode te hebben gevonden om de protesten goed onder de aandacht te houden. Een bijdrage was dat over die schokkende, onthutsende beelden. Twee agenten van de Universiteit van California zijn trouwens inmiddels geschorst. De bijdrage was van Wessel-Dion. De sport, Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, de sport Ajax, daar moeten we het over hebben. Kun je nog even kort schetsen hoe dit af gaat lopen? Ja, hoe het af gaat lopen. Het was gisteren, moest het de laatste ronde worden. Uiteindelijk gebeurde er helemaal niets. Het nee. moddergooien, zoals we op allerlei geledingen gehoord hebben, is alleen maar groter geworden. Uh, daar zit geen enkele mogelijkheid tot compromis meer in. Ook al wordt dat hier en daar nog wel gesuggereerd. Maandag aanstaande moet die ledenraad dan een standpunt gaan bepalen. En 12 december op de aandeelhoudersvergadering moet dat dan naar buiten komen. Nou, we weten allemaal dat het na maandag aanstaande wel naar buiten komt. En ja, dan blijft het links of rechts af. Uh, het kost allemaal heel veel tijd. Wat de oplossing ook wordt, de halve club uh, is het niet eens met de, met de andere helft. Kortom, de impasse wordt uh, groter en groter. En ja, het taalgebruik en het niveau van discussie wat nu naar buiten aan het komen is, dat geeft nog wel eens aan uh, ja, dat een aantal mensen niet geschikt is om met elkaar deze grote club te leiden. Dus dat er wat moet gebeuren is helder, maar niemand weet langzamerhand meer wat. En uh, ja, dit is het officiële tijdpad waar we ons dan maar aan vast moeten houden. Ja, eventjes over, uh, want wij dachten dat het dieptepunt al bereikt was bij Ajax, maar gisteravond bevestigde Steven ten Haven, van de Raad van Commissarissen, dat Kruif tegen Edgar Davids... gezegd zou hebben dat ja. hij alleen maar in de Raad van Commissarissen zit... omdat hij zwart is. Ja. Wat moeten ja, we daar nou weer mee? Hoe ver kun je, kun je vallen als uh, persoon? En als mensen zeggen ook overigens dat het op tape staat. Wat mij wel hm. verbaast is dat het in augustus gebeurd zou zijn. En dat iedereen zich er nu pas over opwint. Ja. Want het lijkt me iets waar je in augustus ook ontzettend over zou kunnen opwinden. Of meer dan dat. Maar goed, toen is het blijkbaar vanwege het feit dat ze nog vooruit dachten te kunnen met elkaar. Is er overeengestapt. En nu komen dit soort dingen ook naar buiten. Ja, het geeft nogmaals het, het, het ultra lage niveau aan. Waarop met elkaar gecommuniceerd wordt. En met elkaar wordt omgegaan. En ja, nu denk je weer dat het dieptepunt bereikt is, maar eh, het spel gaat verder, dus misschien dat, we, dat, dat het nog erger kan. Het is, een, het is een, ja, een bizarre en zeer trieste situatie. Dan het voetbal zelf maar even... Um... Kunnen we nog ja. even wat doornemen? AZ, uh, afgelast natuurlijk. Ja, de, vanwege de mist. vanwege de mist. Dat kon ook niet anders. PSV won keurig. Twente, de derde titelkandidaat, speelde gelijk onnodig in de laatste minuut. Zijn twee hele dure punten voor ja. Twente in deze fase. Hele dure punten die ze bij Heracles, hun grote rivaal, daar uh, lokaal laten liggen. Daarachter was Feyenoord opvallend met een 4-0 zegen bij Vitesse. Ajax speelde onnodig gelijk op het veld. Niet verrassend overigens dat dat ook dan zo gaat daar. En nou zo daarachter uh, moddert dat allemaal een beetje voort. Het gaat allemaal om AZ, PSV en nog een klein beetje Twente. En uh, ja, het was een beetje ja, een neutrale ronde, zullen we maar zeggen in dat opzicht. Oké, okay. en even naar het golf, want de Nederlandse golf van ja. Joost Luiten heeft een toernooi op de Europese ja. Tour gewonnen. Was je daardoor verrast? Laten we het mooi afsluiten. Ja, wel en niet. Hij had er al een aantal keren dicht tegen aangezet. Joost Luiten is echt het uh, talent van die aanstormende golfgeneratie uh, in Nederland. Hij is 25. Nu lukte het hem eindelijk om ook uh, een goede positie vast te houden en zelfs uh, tot aan de laatste hol. Hij wist. Daar staat nu bij de top 30 van Europa, is echt een doorbraak voor hem, is een speler die nog lang niet aan het slot is. En hij wil echt naar de top 50 van de wereld, dat hij naar alle majors kan. Hij wil naar de top 15 van Europa, hij droomt van de Ryder Cup. Hij heeft alle ingrediënten in huis om de eerste echte Nederlandse topgolfer te worden. Hij was de vierde die een toernooi won, bij die andere is het altijd bij dat ene toernooi gebleven. Maar Joost Luiten, daar kunnen we zeker nog heel veel van gaan horen in deze hele grote sport in de wereld. Kijk eens aan. We eindigen met een prachtig sportbericht. Ja. Dank je wel, Tom van het Hek. Het CDA zakt nog dieper weg in de peilingen. Joost Vullings zo dadelijk over de toekomstperspectieven... voor de Christen-Democraten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En voor de verkeersinformatie bij de ANWB, Mark Robin Visser. Ja, ik heb het stokje hier overgenomen. Ik sta hier tussen die zeven studiootjes in... waar de verschillende ANWB-lezers eh, allemaal op verschillende tijden ook... want het is allemaal voor verschillende radiostations, hun, hun praatje doen. John Sahoka, dat weten de luisteraars, die is vanochtend ingeroosterd voor Radio 1. Maar omdat ik de tent hier een beetje overgenomen heb... heb ik besloten te gaan variëren. En daarom geef ik u nu Wijnand Zwaan met de verkeersinformatie. Dan 80 files bij elkaar, 370 kilometer. Het is een uh, hele forse ochtendspits. Het is, uh, de verwachting is helaas uitgekomen. Een uh, drukke ochtendspits vanwege de dichte mist die overal hangt. De spitstroken zijn bijna overal dicht. En vooral rond Amsterdam veroorzaakt dat lange files. Maar niet alleen daar, ook op de Veluwe zijn de spitstroken eruit. Dus uh, ja, gewoon een uh, driedubbele ochtendspits bijna. Er zijn gelukkig niet zo heel veel ongelukken gebeurd. Dat scheelt. Nou, de langste file is even op een rij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Staat bij Hoogma de 11 kilometer. Ja, topper is wel de A7, Hoorn richting Zaandam. Voorknopend Zaandam, 19 kilometer maar liefst. Na 9 Alkma richting Amstelveen. Daar is de spitsstrook natuurlijk ook dicht. Voorknopend Rotterpolderplein, 10 kilometer. En de A17, van Roosendaal naar Dordrecht. staat voorknopend Klaverpolder, 8 kilometer. Hartelijk dank, uh, Wijnand Zwaan. Ja, eigenlijk uh, sta je voor vandaag ingeroosterd uh, op Radio 2. Maar wat is, wat is nou leuker? Radio 1, toch? Uh, ja, dat moet ik nu zeggen, hè, geloof ik. Ja? Ja. <laughs> zeg, ik oh. hoor net uh, van, uh, van uh, Arnaud Broekhuis dat jij eigenlijk alle wegen uit je hoofd kent. Ja, nou, dat Ja, Hoe is dat al, zo gekomen? Als je hier een aantal uh, jaar werkt. Nee, maar ik vind het ook gewoon ontzettend leuk, hoor. Ja. Uh, wegen, verkeer is ook wel een hobby. En ik vind, ja, als je iets met uh, passie doet, dan uh, kan je dat ook uitstralen, denk ik. Maar je zit hier met alle respect toch in een degelijke kantoortuin? Je zou eigenlijk, als je hier rondloopt, niet zeggen... dat dit nou het verkeerscentrum van de ANWB is? Nee, nee, maar dat is ook niet nodig. Groene planten, een koffieautomaat, nee. uh, wat hangmappen en uh, NOS Teletext en verder. Ja. ja, precies, maar dat geeft juist de rust om eens even goed te kijken... wat er allemaal aan de hand is en ja. om je presentaties heel goed voor te bereiden. Ja. En uh, eigenlijk heb je maar een paar systemen nodig... Om, uh, om alle files heel goed te kunnen detecteren. Luisteraars, Wijnand Zwaan heeft op zijn bureau een appel, een mandarijntje... en vier dik belegde boterhammen, mag je wel zeggen. Er zitten wel vier lagen worst op. Ja, en al die jaren dat ik hier werk, ben ik nog nooit zo verkouden geweest als nu. Die mandarijntjes die komen goed van pas. Ja, zeg, uh, het is extra druk vandaag. Betekent dat ook nog extra werk? Of, uh... Dat betekent zeker extra werk. Nou, jullie zijn hier, vinden we allemaal erg leuk. Maar het betekent ook dat we heel veel files... die we hier op het scherm zien, die we, dat we niet moeten controleren. Want Rijkswaterstaat biedt ze wel eens wel aan. Maar vaak zonder oorzaak moeten wij achteraan gaan. En we hebben we dus allerlei files staan... waarvan we ja, gewoon willen achterhalen wat er nou echt is. Aan de hand is om de luisteraar een goed beeld te geven. Okay. Wijnand Swaan, ik geef jou weer terug in radio 2. Ja. Uh, ik ga John Sehoka weer, die gaat straks gewoon weer eventjes bij ons verder. En dan ga ik straks in het komende uur wel weer iemand anders uh, uitnodigen. Ik loop even naar meneer Arnold Broekhuis, die is nu aan de telefoon. Mag ik even? Ja hoor. Uh, zeg, wij horen dat dus alle spitsstroken zo'n beetje gesloten zijn. Dat zal toch voor veel ergernis bij de automobilisten ook leiden? Nou, ik weet niet wat ergernis is. We hebben ervoor gewaarschuwd, ja, bij mist kan die spitsstrook gewoon niet open... omdat die gemonitord moet worden, constant. door Het camera's, en die, op camera's, camera's zie je niks? Nee, op camera's zie je niks. En uh, ja, als er dan een pechgeval of uh, iemand strandt op die, uh, die strook... dan moet, die, moet de spitsstrook dicht. Nou, in dit geval zijn ze gewoon dicht... omdat dus die, uh, ja, die controle kan gewoon niet worden gedaan. Het is echt om veiligheidsredenen? Puur om veiligheid. We moeten geduld opbrengen. We moeten vanmorgen geduld opbrengen. En dan zeiden we, zeggen de vissertjes altijd, doe maar kalle man. Tot straks, groeten naar Den Haag bij de ANWB. Mark Roppen Visser in Den Haag bij de ANWB en over de mist. We blijven in Den Haag. Het CDA nadert de enkele cijfers in de peiling van Maurice de Hond. De partij kan nu nog slechts op tien zetels rekenen. Op clementie van gedoogvriend Wilders hoeft het CDA al helemaal niet te rekenen. Sterker nog, het CDA lijkt juist het mikpunt van de PVV. Zeker de afgelopen week. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, um, politici bagatelliseren peilingen. Eigenlijk altijd. Peilingen zijn palingen. Uh, ja. Hoe zit dat bij het CDA nu ook? Nee, dat doen ze eigenlijk niet meer. Ik bedoel, ze zijn... Uh... Ze zeggen, ja, het gaat gewoon slecht. Dus relativeren heeft geen enkele zin meer. En ze weten natuurlijk wel dat een geen verkiezingsuitslag is, slechts een tussenstand. Maar de dreun is echt ontzettend groter bij de CDA-fractie. Kijk, naar Prinsjesdag en naar de algemene beschouwingen hadden ze het idee van, we hebben de weg omhoog gevonden. Ze vonden dat de, de, de fractievoorzitter, Siebrand van Haarsma-Boemen, het goed had gedaan die dagen. We waren zeer tevreden. Er heerst echt een gevoel van een, van een nieuwe start. En toen kwam de zaak Mauro eroverheen. En, en dient ten gevolge hele slechte de peilingen en nu ligt die fractie eigenlijk weer helemaal uh, krokkie in de hoek. Ja en dan wilde Salara zei het al, Pvv heeft het op het CDA voorzien. Wilders blijft de partij maar tarten. Waarom doet hij dat? Nou ik zou eigenlijk zeggen, ja waarom, waarom niet eigenlijk? Uh, nou, kijk hij staat voor omdat ze ja, toch kijk, uh, hij... uh, samen moeten werken ergens. Ja, nou, maar dat doet hij ook, want alles wat, wat in die gedoog- en regeerrecord is afgesproken... Nou, daar staat hij voor, bedoel, daar werkt hij aan mee. En voor de rest zegt hij, ja, is, is het gewoon de vrije sector. Ja, en op die punten zal hij zijn politieke vrienden gewoon uh, nooit sparen... en wil hij zijn eigen standpunten zeker niet laten ondersneeuwen. Hij heeft echt geen zin om met mail in de mond te praten. En bovendien, het zijn gewoon electorale concurrenten... Kijk, het CDA is nu klein en als het aan de PVV ligt, blijft het ook zo. Want je kent natuurlijk de ambitie van Geert Wilders. Dat is de grootste partij van Nederland worden. En dat lukt niet met een groot CDA. Nee, sterker nog. Uh, hij ziet ze zelfs verder krimpen. Dat zegt hij ook, hè? want als het CDA niet oppast, dan gaan, ze, gaan er nog eens zes af. Dat zei de PVV-leider. Laat Blekers een streep maar trekken. Dan blijven er van de tien zetels nog een stuk of vier over. Voor iedere miljard ontwikkelingshulp eentje, dat twitterde Wilders. Hij blijft maar op die ja, gevoelige plekken drukken, hè? Ja, kijk, het is misschien ook wel een beetje de pech van het CDA... dat Wilders... Uh, op ontwikkelingssamenwerking en eigenlijk dat nagenoeg wil afschaffen. En dat dat voor het CDA een gevoelig punt is. Dus wat dat betreft komt dat ook gewoon vervelend uit. Uh, want zijn achterban heeft helemaal geen probleem mee als er bezuinigd wordt op ontwikkelingssamenwerking. En dat duwt het CDA wel in het de defensief. En Wilders doet dat eigenlijk heel erg handig. Maar ja, laten we eens ook eens naar de afgelopen ja, twee weken kijken. Hij doet eigenlijk zo'n beetje alles via Twitter. En, mm. en over het algemeen zijn die berichten nou, interessant genoeg uh, om in ieder geval niet te negeren. Maar ja, wij, als journalistiek is het ook een Lastig, hè? wij kunnen niet doorvragen, uh, Wilders bepaalt het moment, de inhoud, want op dit moment zou je als we een interview met Geert Wilders zouden hebben, best wel eens willen weten wat hij bijvoorbeeld van de optredens van Dion Graus vindt, maar ja, daar kunnen we helemaal geen kritische vragen over stellen, wordt hij daar nu echt blij van, en waarom stemde hij eigenlijk uh, voor die anti-weigerambtenaarmotie, uh, dat zijn allemaal dingen die we van hem willen weten, maar we krijgen de kans niet, maar goed, ja, dat weten we inmiddels, Wilders is heel goed in zenden, en vragen en discussie gaat hij veel uit de weg, en dat is vervelend voor mij, en voor mijn mm -hmm. collega's. Maar die tactiek ja, legt hem volgens nog uh, geen wind heeren. Ja, en de VVD uh, gaat ook omzichtig om met zenden. Hoor je niet over het CDA? Waarom niet? Nou, die weten nog maar al te goed hoe het voelt. Hè? Ik bedoel, Drie jaar geleden lag die partij uh, ook in die bekende hoek in de boksring. Dus die denken van, nou, dat we weten hoe het voelt. Het kan ons weer overkomen. Dus uh, ja, die hebben wat meer uh, clementie met hun uh, coalitiegenoot. Joost Vullings in Den Haag. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Johan Cruijff heeft meer racistische opmerkingen gemaakt... binnen de Raad van Commissarissen bij Ajax. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Cruijff tegen Edgar Davids gezegd... dat hij nooit iets heeft bijgeleerd... omdat hij nooit aan de Johan Cruijff University had gestudeerd. En tegen Marian Olvers, een van de uh, commissarissen... zei hij dat ze alleen maar was benoemd omdat ze vrouw is. Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Steven ten Haven... reageerde verrast op het uitlekken van de exacte teksten. Uh, maar dit kan en wil ik niet ontkennen, dacht hij. Cruijff zelf weet niet meer helemaal precies wat hij nou gezegd heeft. Dat zei zijn chef, spoort Jaap de Groot van de Telegraaf, bij Vandaag de Dag. Hij moest echt heel terug in, in zijn geheugen. Want hij zegt, ja, het is, is voor maanden. Uh, eerst had hij zo van. van hoorde hij echt zo van uh, twijfelen. Maar waar gaat dit over? En, uh, en ik denk ook dat hij toen vervolgens er wel de ernst van de situatie inzag. Maar het schijnt de situatie zijn die een paar maanden geleden. Ja. in een, uh, een soort ruzie met Edgar Davids. Uh, voorgevallen. Uh, hij zei, ik wil even goed over nadenken. Ik ben echt hele stukken kwijt hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. En maar, maar vanmiddag wat... uh, heeft hij, uh, zou ik even met hem gaan bellen. En dan geeft hij een verklaring af. En dan waren we natuurlijk wel benieuwd naar de column van Johan Cruijff... vandaag in de Telegraaf. Maar die ging letterlijk de mist in, zo is te lezen. Door de slechte weersomstandigheden vertrok de ajax iets grote vertraging naar Barcelona. Morgen verschijnt de Cruijff-column alsnog. Na acht uur praten we erover door over de kwestie Ajax... met de voorzitter van de supportersvereniging, Daniel Dekker. Dan naar ander nieuws. Artsen zonder grenzen heeft een kritisch rapport over zichzelf geschreven. Daarin schrijft de hulporganisatie dat het verkeerde keuzes heeft gemaakt. Om patiënten te kunnen helpen... liet Artsen zonder grenzen zich door het dictatoriale regime sturen... deden ze zaken met gewapende milities en verzwegen ze misstanden. Dat past niet binnen de onafhankelijkheid en openheid... die Artsen zonder grenzen nastreeft, schrijven ze zelf. In het boek wordt nog een opmerkelijke conclusie getrokken, schrijft de Volkskrant. Medische noodhulp bij natuurrampen is zelden nodig... Vaak worden het aantal slachtoffers overdreven. Schetsen media een misleidend beeld? Of kunnen plaatselijke ziekenhuizen het zelf wel aan? Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland... als dwangarbeider te werk zijn gesteld... moeten geld terugbetalen aan de Duitse Belastingdienst. Het gaat om belasting over het pensioen. Dat ze opbouwden tijdens hun slavenarbeid. Het is nog onduidelijk hoeveel hoogbejaarde ex-dwangarbeiders dit treft, schrijft het AD. Afgelopen weken kregen voormalig dwangarbeiders brieven van de Duitse fiscus in de bus. CDA-Kamerlid Pieter Omzicht wil dat de Nederlandse regering snel met de Duitsers om tafel gaat. Als Duitsland oorlogsbetrokkenen wil bestoken met naheffingen, dan stel ik voor dat ze beginnen met de oud-SS'ers die daar wonen, zegt Omzicht in de krant. Nein, dat woord is op de voorpagina van de pers niet te missen. En op pagina 3 staat het er nog een keer: nee, nee, nee, nee. De krant vraagt zich af waarom Duitsland steeds nee zegt tegen oplossingen voor de eurocrisis. Merkel is de kanselier van kleine stapjes, zegt historicus Hanco Jurgens van het Duitsland Instituut. Ook zou Duitsland bang zijn voor hyperinflatie als de geldpers wordt aangezet vanwege een historisch trauma. Tussen 1919 en 1923 stortte de Duitse economie namelijk in elkaar door zo'n hyperinflatie.